Samen waren en je was de ware voor mij Ik was degene die zijn gevoelens kon voor je Je normen waren storen, je was bij mij Dus ik vond het het zo horen Want ik zag je liever blij aan mijn zij Jij en ik tot het eind Niet verbonden naar tijd, dus schatje je voelt je vrij Je denkt nog veel aan mij, ik lees het van je gezicht Want elke keer als ik je zie dan merk ik dat je me mist Maar ja het is nooit te laat Voor jou voel ik geen haat En ik weet dat Alsof ik voor je verlaat. Maar één ding moet je weten: ik ben daar voor jou. Ik sta Stel. altijd voor je klaar. Laat je nooit staan in de kou, schat me Schat, niemand die neemt het van je af, je hebt me vast En dat had niemand verwacht Ik bedoel, ik ben Julian, jij de chick die ik pak Ik ben je zak. zal je niet horen, want je bent strak Dit zijn niet zomaar woorden, dit noem ik aanpak Je moet het horen, ik wil weten of je dit snapt Want dit schat is wat ik voel voor jou En weet dat ik het alleen maar goed bedoel voor jou Je voelt me nauw, je raakt niet onderkoeld me nauw Je bent stout en dat is waar ik op doel Mevrouw, uh, je maakt me gek en dat is een feit, want ik zie seks in yoga als je naar me kijkt.